Jullie Lauren hier op uh, Maandrock. Ja, jullie hebben wel een, een stevige zitten neergezet hè, met heel moderne muziek. Ja, het was altijd heel pittig. <laughs> ja. Heel opvallende mixen, umbrella met Singing in the Rain erdoor. Ja, dat is toch wel uh, straf? Ja, ja, we zijn fan van Rihanna en we vinden dat hele leuke liedjes en daarom brengen we die ook. En, ja, het is wel een beetje toepasbaar op het weer die misschien nu nog gaat komen, <laughs> Singing in the Rain. Ah, ja, vandaar. <laughs> Um, hoe komen jullie bij die medleys? Dat zijn toch geen alleen, logische medlies, umbrella en singing in the rain? Dat zijn totaal andere genres. Ja, als we repeteren, repeteren we echt met de band en gooit iedereen zijn idee bij en zo komen we tot leuke medleys en mashups. Dus ja. Ja. Natuurlijk, jullie zijn alle twee een andere persoonlijkheid. Jij hebt het klassieke verhaal, uh, Lauren, en, en Gilles, jij bent degene die altijd de power heeft mogen brengen. Hè? We zijn twee verschillende personen en we vullen elkaar goed aan en nou, dat, dat is wat Firework heeft op het podium, eigenlijk. Jullie verhaal is voor vorig jaar begonnen. Met Junior Eurosong zijn jullie echt als duo begonnen. Als je nu dat jaar overschouwt, wat zijn die hoogtepunten geweest? Ja, het, het winnen van Junior Eurosong en naar Minsk gaan, denk ik. En ook daar naartoe leven en heel het avontuur. Terwijl, was, was echt ja. wauw. Dat, dat was denk ik het grootste en het meeste... Allez, het grootste avontuur nog, zelf. Minsk zelf? Ja, heel leerrijk en ik denk dat we sindsdien geleerd hebben nooit meer zenuwachtig te zijn, want als je voor 25.000 mensen hebt opgetreden, dan lukt alles goed. Een van de zaken die jullie toen al eigenlijk al zeiden um, bij de persvoorstelling van ja, we zijn nog niet zeker over onze kledingkeuze en ons haar, dat is uiteindelijk een totale andere switch geworden. Uh, uiteindelijk blauwe glitterpakjes. Ja, ik, uh, ik dacht ineens van waar is die street style gebleven? Ja, we waren eens voor iets totaal anders gaan en ook ja, de mensen een keer laten schrikken. Hé, en maar positieve rassen hopen we. En we vonden dat wel leuk dat we een keer iets totaal anders mochten doen. Ja, en we vonden wel dat we eens in het Eurosong geheel mochten stappen met ons glitter en zo. En ja. zo proberen opvallen. TTT Artist heeft jullie onder contract uh, gezet. Daardoor hebben jullie heel wat uh, optredens kunnen doen. Ja, we hebben al heel mooie festivals mogen doen, maar ja, meestal toch helemaal... Van dus ja, we hebben een grote eer gekregen daardoor. Ja, dat was echt fantastisch en echt een leuke belevenis in ons leven en hij heeft ons ook een hele leuke zomer gegeven. En ja. ja, dat was echt fantastisch. Straks begint het nieuwe Junior Eurosongverhaal. Ik ga ervan uit dat jullie ook gevraagd worden door de VRT om iets te doen. Ja, maar daar mogen we nog niet meer over zeggen, denk ik. Wie weet. <laughs> hebben jullie natuurlijk de nummers al uh, beluisterd? Wat denken jullie van deze editie? Ik vind het een heel vernieuwende editie. En ook dat iedereen solo is, vind ik ja wel leuk. Of ja, ik weet niet. Het is gewoon iets nieuws. Het is heel vernieuwend, vind ik ja. Ja, ik vind het ook tof. Het gaat een heel leuk jaar worden en een avontuur voor hen allemaal. En, ja. ja, fantastisch. We hebben vorig jaar eigenlijk jullie als uh, toppers gezet. Dit jaar vinden we het veel moeilijker. Er zijn zoveel verschillende genres en er zijn zoveel straffe artiesten. Mochten jullie zelf in de vakjury zitten, wat zouden jullie dan? beslissen? Ik vind het ook het eerste jaar dat echt heel moeilijk is, behalve ons jaar, want dan wist ik het ook helemaal niet, maar... Um, geen idee. Chill? Nee, nee, echt totaal geen idee. Nee. Dat de beste mogen winnen, hè. Nee. Het zijn allemaal super en het zal wel te goed Ik denk dat ze allemaal wel in het buitenland kunnen scoren. Ja. Ja. Een van de minder fijne dingen die jullie misschien hebben meegemaakt het voorbije jaar, die uh, is geen platen gekomen, er is geen platencontract. Zijn jullie daarmee bezig om toch nog misschien bij een andere platenfirma terecht te kunnen? We hebben daar ook niet echt op zitten wachten ofzo. Ja, we wouden ons gewoon focussen op een heel leuke liveconcert, omdat dat nog altijd hetgeen is wat we echt liefst doen op het podium genieten. Dus. En een platencontract is ook niet alles. Het is niet dat je altijd mag kiezen welke richting je dan uit wil gaan en zo. En we hebben echt bewust gekozen om, om onze zomer met toffe concerten en, en sets te brengen. Die we eigenlijk, waar we zelf volledig achter staan en de stijl die we nu brengen, dat is waar we volledig achter staan, en was ook wat we bewust en zeker ja. waren doen. Mocht ik een platenbaas zijn, wat zouden jullie willen brengen qua muziek? Ja, voor jong en oud en gewoon waar ons stem helemaal in uitkomt en waar we ons helemaal in kunnen geven en smijten. Ik kan er niet echt een genre op plakken, nee. omdat we zodanig verschillend zijn allebei, dat dat samen een genre op zichzelf wordt, zeker? Ja, ik weet het niet. Hoe zien jullie de toekomst, Lauren? Oh, ik kijk wat er op mij afkomt gewoon. Ja, hopelijk is dat nog met zingen en acteren en dansen, gewoon wat we leuk vinden, denk ik. Ja, hetzelfde voor mij. Want jij gaat in de musical stappen, uh, Fiddler on the Roof. Ja, terug naar de musical. Dat is lang geleden, dus leuk dat ik die kans nog krijg. Wil je het dan zeggen dat even Jill en Lauren stopt uh, tijdens die momenten, tijdens die maand, december en zo? Goh, we hebben altijd afgesproken dat we elk ons eigen ding naast Jill en Lauren mogen doen, dus ja, stoppen, dat is zo'n groot woord. Pauze of zo noemen ze dat ook. En ik zal zeker in de zaal zitten hè, om Laurens supporters te bewonderen op het podium.